In Nederland staat voor ongeveer 650 miljard euro uit aan hypotheken. Ongeveer de helft is Nederlands spaargeld. De rest moeten banken in het buitenland aantrekken. Maar dat is door de crisis steeds moeilijker. De pensioenfondsen willen wel meer beleggen in hypotheken... maar willen zo weinig mogelijk risico lopen. Als de overheid garant staat, lopen de pensioenfondsen nauwelijks risico. En de consument gaat dan volgens PGGM en APG ook minder rente betalen.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 In 2007 moest hij terug naar Servië en twee jaar later werd Kosanovic op dag doodgeschoten door de man die hem eerder had bedreigd en mishandeld. De, de IND zegt in een reactie tegen Argos dat de asielaanvraag zorgvuldig is beoordeeld en wijst erop dat het besluit door zowel de rechter als de Raad van State is getoetst. In Cairo hebben honderden tegenstanders van president Morsi van Egypte de nacht doorgebracht op het Tahrirplein. Ze hebben er een twintigtal tenten neergezet, kennelijk met de bedoeling om voorlopig op het plein te blijven. Gisteren hebben duizenden mensen in Cairo gedemonstreerd en een groep demonstranten had al aangekondigd vannacht op het plein te blijven. Ze hopen dat er vandaag opnieuw duizenden mensen de straat op gaan. De betogers eisen dat president Morsi de macht die hij eergisteren naar zich toetrok weer afstaat. Hij regelde toen per decreet dat geen van zijn besluiten kan worden voorgelegd aan een rechter.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 Bij het grote publiek was hij vooral bekend door zijn rol van J.R. Ewing... in de populaire tv-serie Dallas. Van 1978 tot 1991 en dit jaar in een nieuwe serie... speelde hij de rol van de gewetenloze Texaanse miljonair. De aflevering Who Shot J.R. is nog altijd... de op één na best bekeken aflevering in de geschiedenis van de televisie. Zijn doorbraak was in 1961 met een hoofdrol in de serie I Dream of Genie. Later speelde hij onder meer in de film Primary Colors. Larry Hackman is overleden aan de gevolgen van keelkanker. Hij is 81 jaar oud geworden. Leden van de VVD kunnen vandaag op een partijcongres hun mening geven over het regeerakkoord. Ze kunnen er onder meer vragen stellen aan de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer, Zeilstra en Hermans, en aan Europarlementariër Hans van Balen. VVD-leider Rutte komt in de middag en zal een toespraak houden. Het is het eerste congres na de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Uit de VVD-achterban kwam veel kritiek, met name op de inkomensafhankelijke zorgpremie die later weer werd ingetrokken. De voorzitters van de jongere organisaties van FNV en CNV zeggen het vertrouwen op in de huidige top van de vakcentrales. De twee lanceerden in Nieuwzuur de website nieuwetop.nl. Daarmee willen ze een machtsgreep plegen die moet leiden tot een drastische vernieuwing van de vakcentrales. Volgens de jongere voorzitters moeten de bonden meer actie ondernemen in plaats van af te wachten. Ook willen ze een betere verdeling tussen vastwerk en flexwerk. In Springfield, in de Amerikaanse staat Massachusetts, heeft een gasexplosie twee gebouwen volledig verwoest. Drie andere gebouwen zijn onherstelbaar beschadigd. 18 mensen raakten gewond. Volgens hulpverleners is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Brandweerlieden, politie en medewerkers van het gasbedrijf waren al in de buurt na meldingen van een gaslucht.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 Het weer, in het hele land dichte mist, behalve in het zuidoosten. Verder overwegend bewolkt met in het midden en noorden ook opklaringen en mistbanken. Overdag bewolkt met vanuit het zuiden af en toe lichte regen. Het wordt 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 24 november. De pensioenfondsen hebben wel oren naar het plan om hypotheken te verstrekken. De beker van Mark Rutte is nog niet helemaal leeg. Want vandaag is het partijcongres van de VVD. En er is ook een onthullende reconstructie in het Algemeen Dagblad te lezen. Waaruit blijkt dat minister Schippers wilde aftreden. Na acht uur praten we met VVD-prominent Ed Nijpels. De Formule 1 heeft er weer een Nederlands talent bij, als testrijder dat wel. Vandaag wordt hij trouwens al gehuldigd vanwege zijn overwinningen van dit jaar. We bellen met Huise Nog een korte terugblik op de Eurotop van gisteren. Natuurlijk het voetbal van gisteravond, maar ook aandacht voor een actie op de tribunes bij het voetbal dit weekend. Geen spreekkoren spreekkore met verwensingen over ziektes meer. En aandacht voor het land van Farao Morsi. Het broeit in Egypte sinds president Morsi donderdag een groot deel van de macht naar zich toetrok. Gisteren kwam het tot ongeregeldheden op het befaamde Tahrirplein. Daar waar ook die revolutie tegen Hosni Mubarak begon. De demonstraties tegen wat ook wel de koe van de Egyptische president Morsi wordt genoemd. verliepen aanvankelijk nog vreedzaam op het Tahrirplein in de hoofdstad Cairo. Weg met het regime! Weg met het regime! Hij heeft de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht allemaal in eigen hand genomen. Maar niemand zal accepteren dat hij het hele juridische systeem buitenspel zet. Dit stelt Egypte gelijk aan de dictatuur Iran. Als hij bijvoorbeeld bepaalt om alle demonstranten op te hangen... hoeft hij daar niet eens verantwoording voor af te leggen. Morsi gedraagt zich niet eens meer als een dictator, maar als een god... Morsi zelf probeerde tijdens een toespraak de gemoederen te bedaren... door het tegendeel te beweren. Ik ben er voor alle Egyptenaren en deze maatregel is slechts tijdelijk. Maakt u zich geen zorgen. Als er een nieuwe grondwet komt, zal alles weer normaal zijn. Maar op het Tagierplein, waar het steeds drukker werd en de sfeer steeds gespannender, trapte men er niet in. Morsi is een farao, skandeerden de betogers, waartegen tegen traagas werd ingezet, waarbij enkele gewonden vielen. Verslag van onze buitenlandredacteur Joan Veldkamp over de onrust gisteravond in het centrum van Cairo. Contact nu met uh, journaliste Esther Meerman, woont in Cairo, vlakbij het Tagierplein. Esther, uh, zijn er trouwens nog veel mensen op het plein? Ik kom er net vandaan en uh, er staan een paar, er zijn mensen te protesteren nog. Of in ieder geval te vechten met de politie. En er staan een paar honderd mensen bij de, de sit-in die nu, uh, ja die gisteravond begonnen is. Jij ja, zegt te vechten met de politie, de, de, er wordt slag geleverd? Ja, ja, ja, nog steeds. Ja, ik, uh, ik kom ook net uit de wolkentraag als gelopen. En dat, zijn dat er veel uh, en, en, en is er ook veel politie? Uh, nou, de politie is eigenlijk niet te zien, want die verschuilen zich in gebouwen. Van, van waaruit, uh, of daar staan ze bovenop en daar schieten ze van vanaf. Gooien ze af en toe stenen terug naar de demonstranten. Uh, en uh, ja, er staan verder nog een paar honderd mensen op het plein. En er staan een paar dozijn demonstranten met hen te vechten. Mm. En, en is dat de hele nacht zo uh, verlopen of uh, leidt het op nu uh, de ochtend is begonnen? Nou, ik, ik was er tot een uur of... Drie vannacht. En toen was het wel echt veel drukker. Toen stonden er echt een paar honderd man nog te vechten met de politie. En ja, die zijn in de loop van de nacht allemaal afgedropen. Ja, dus het is onrustig geweest uh, afgelopen nacht. Uh, en, ja, zeker. En is het beeld ook weer van dat mensen in tentjes... Uh, verder, uh, verder overnachten daar op het Tagierplein? Ja, ze hebben een stuk of twintig tenten opgezet. De grote. En een soort uh, ja, doorzichtige afscheiding waar je in kan zitten. Om te ontbijten en zo. En, en uh, ja, het is eigenlijk net weer als uh, in januari. Ja, mogen de mensen trouwens blijven op het, uh, op het plein van de autoriteiten? Ja, daar is niks over gezegd. Nee, dus dan mag het. Ja, <lacht> daar gaan ze van uit, denk ik. En, en wat... ook al mag het niet, ik denk dat ze dan toch gaan zitten. En, en wat is de eis? Wat, wat willen ze nu uh, verder? Willen ze dat Morsi naar het plein uh, komt? Ja, de, de andere eis is, is wel bekend, namelijk dat hij terugdraait wat hij zich heeft voorgenomen. Ja. Nee, ik denk niet dat ze... Weer, nee, er, niet, er wordt niet gevraagd wat hij naar het plein komt. Maar hij moet inderdaad alle, alles wat hij gisteren uh, gedaan heeft... dat hij dat weer terug... op donderdag... dat hij dat weer terugvrijdt. En verwachten mensen... worden er meer mensen nog verwacht zo in de loop van de dag? Ja, ik heb het al een paar mensen gevraagd. En uh, sommige mensen zeggen van wel. En andere mensen zeggen van niet. Dus het is moeilijk te zeggen... Um, dat is, dit is vandaag de tweede dag van het weekend hier... En uh, veel mensen die, uh, die moeten gewoon weer werken. Veel Egyptenaren werken zes dagen in de week in plaats van vijf. Ja. Dus ja, de opkomst is sowieso lager. Ja, goed. Dat moeten we dan inderdaad eventjes bekijken in de loop van de dag. Maar één ding is zeker, het is vannacht uh, onrustig gebleven op het Taghiërplein. Esther, dankjewel. Esther Meerman vanuit Cairo. Verkiezingen die zijn er morgen in het uh, Spaanse deelregio Catalonië. Als de regerende de Catalaanse Nationale Coalitie wint... dan willen ze een peiling houden onder het volk over de onafhankelijkheid van Madrid. Door de economische problemen in Spanje... is het nationalisme onder de Catalanen weer stevig opgeleid. En ook de Catalaanse taal is weer een stuk belangrijker geworden. Als correspondent Jessica van Spingen ging naar een studio... waar Spaanstalige films worden omgezet in het Catalaans. Ficselbos. Les dents li han la part exterior de least 60 wordt hier nagesynchroniseerd in het Catalaans. En dit schitterende kruis. de Mataran. En er is la Barca. Het is een Britse productie. De Catalanen zien hem liever in hun eigen taal. Ja, sí, sí que ho és. El is belangrijk voor ons. Het is een par van onze Serrano is hier de acteur die achter de microfoon alles staat in te spreken. De Catalaanse taal is vooral voor de mensen die heel erg achter het land staan... een hele belangrijke taal. U zegt het land. Zien jullie dat ook zo? Catalonië is mijn land. Dintra de een pays. dat eh, is Spanje, of een van Spanje, of een eh, Natuurlijk weet hij dat Catalonië een land binnen een land is. maar hij ziet het wel echt als een land. I que el resultat de les eleccions hij hoopt wel dat er partijen winnen. bij de verkiezingen die voor onafhankelijkheid zijn en dat er dan een referendum komt... zodat de Catalanen zich kunnen uitspreken hierover. En wat gaat u dan zeggen? Ja, dan ben ik voor onafhankelijkheid. Ricard zit hier achter een grote tafel met allemaal knopjes. Hij haalt het Engels weg... En zet het Catalaanse voor in de plaats. Het is een bioscoopzaal waar hij werkt. Ze We een cupo, een tante Maar een deel van de films wordt ook in het Catalaans overgezet. La Generalitat sí que pedía que se el 100%. Voorheen, zegt hij, was het de wens van de regering hier om de films 100% in het Catalaans te doen maar dat stuit op verzet. De gente staat muy acostumbrado a verlo castellano en luego a oír los los actores en catalán. Want er zijn mensen die toch aan de Spaanse stemmen gewend zijn en die de film liever in het Spaans zien. Es la ja, cultura nuestra y es un es un lenguaje, es un diálogo que no queremos que se pierda. Onze cultuur is heel belangrijk en daar is de taal natuurlijk een groot onderdeel van en dat willen we niet verliezen. Want hoe diep zit dat catalaan zijn nog? los toros, el flamenco y todo is mijn cultuur. Ja, ik ben echt catalaan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de gebruiken in de rest van Spanje, bijvoorbeeld het stierenvechten, het dansen van de flamenco. Ja, no me gusta el flamenco, me gustan los toros ni el oleo Het hoort niet bij onze cultuur. Dat is net als dat jullie dat zien als buitenlanders. Denkt u dat Arthur Mas met zijn nationalistische partij gaat winnen? Ik denk wel dat hij gaat winnen... maar ik denk niet dat hij de absolute meerderheid zal halen. Hij denkt dat Mas vooral de situatie nu in Spanje gebruikt... om nu de verkiezingen uit te schrijven... en om de absolute meerderheid te halen. Maar hij denkt toch niet dat hij die straks zal gebruiken... om echt onafhankelijk te worden. Hij denkt vooral dat de partij de absolute meerderheid zal gebruiken... om weer makkelijker te kunnen regeren in Catalonië. Ja, en dus mogelijk in de toekomst... ook weer een betere onderhandelingspositie heeft... met de centrale overheid in Madrid. De reportage uit Catalonië was van Jessica, Jessica van Spingen. Een uitgezette asielzoeker is vermoord en de IND wist dat het kon gebeuren. Waarom deze server hier toch is uitgezet, dat horen we straks van de jongens van Argos. Verkeersinformatie, in het hele land is een mist met uitzondering van Zuid-Limburg. En die mist die lost maar langzaam op in de loop van de ochtend. En op de A16 van Breda richting Rotterdam is de verbindingsweg naar de A20... ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein afgesloten. En van en naar Den Haag, Hollandspoor, is er geen treinverkeer op last van de politie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij heeft nog niet de naamsbekendheid van Christian Alberts of Guido van der Garde... maar daar komt als het mee zit verandering in. We hebben het over Robin Freins. Hij wordt door experts omschreven als een exceptioneel autosporttalent. Carrière van de 21-jarige Limburger zit in een stroomversnelling. Hij wordt testrijder bij het team Sauber. En Bert Freins is de vader van Robin. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Ja, dat vind ik altijd leuk, om goedemorgen Bert te zeggen. Het heugelijk nieuws dat Robin testrijden wordt in de Formule 1... en vandaag al een huldiging in Maastricht. Heeft niks met elkaar te maken, hè? Nee, heeft niks met elkaar te maken. Eigenlijk, de huldiging is eigenlijk dat hij afgelopen jaar... weer kampioen in de Renault-series no geworden is. Ja, precies. En daarom gaan jullie hem huldigen. Dat wordt het een bijzondere huldiging? Ja, het wordt een bijzondere huldiging. In zoverre dat de ONO's in het stadhuis ontvangen worden vanmiddag... Ja. En uh, de hele supportsverening, familie, iedereen komt er naartoe, dus uh, dat is wel wat apart, ja. En jullie gaan niet uh, rijden met auto's, wat je zou denken, maar nee, lopen? Nee. Nee, hey, we gaan niet rijden met ouders. Nee, dat, uh, we konden de stad niet afzetten. Nee, nee. Maar jullie lopen er naartoe? In een soort processie? Ja, is een soort processie is het, ja. Van, van Corbeil naar de markt toe en dan naar het stadhuis toe, ja. ja. Is Robin nou met zijn 21 jaar? Want hij heeft dankzij die prestaties uh, dit seizoen een uh, contract afgedwongen als testrijder. Is ja. hij nou uh, de, jong, de jongste testrijder? Of zijn er wel jongere testrijders in de Formule 1? Ja, daar ben ik eigenlijk u gevraagd uh, of dat nou nog jongeren zijn. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk, ik denk dat hij de jongste is, ja. En dat talent heeft hij van u? Nee. Nee. Nee. nee, nee. <lacht> Wij zijn geen We hebben <lacht> Absoluut niet zelfs. Nee? Nee, helemaal niet zelfs. Hoe is hij er dan bij gekomen om, uh, om te gaan rijden? Ja, laat ik zo zeggen. Die is al van, van, van, van een jaar of zes... is hij uh, eigenlijk uh, al bezig voor in die kraft te komen. We hebben dat proberen tegen te houden, maar uh, ja, dus hij is er toch ingegaan. Yeah. En uh, ja, dan is hij eigenlijk uh, van de zesde jaar uh, ook uh, Belgisch kampioen, Frans kampioen, Benelux kampioen. Ieder jaar is hij toch, heeft hij altijd voorrang gereden. En dat is eigenlijk de reden geweest dat hij nog rijdt. Ja. Yeah. Nou ja, goed. Hij, hij werd niet aanvankelijk genoemd als uh, een heel groot uh, talent. Hè? Want ik begreep dat hij pas sinds een jaar of drie echt uh, de absolute top is. Ja, yeah. toen hij overgestapt is in de weer. naar de, de Eenzittels, is dat in één keer een strofverstaal in Kromia. Ja. Yeah. En uh, dat heeft niks te maken met, uh, met, met geld, want dat denk je ook wel eens, hè? dat mensen die geld hebben, dat die op een of andere manier altijd vooraan staan in die Formule 1. Want u bent een gewoon normale werknemer of een klein bedrijfje? Ja, we hebben een klein bedrijfje, ja. ja. Maar laat ik zo zeggen, wij hebben, ik heb er niet veel geld in geduwd. En uh, als ik daar veel geld in had, die had hij dat helemaal niet meer gereden. Laat ik zo zeggen, wat hij gepresteerd heeft, heeft hij helemaal zelf gedaan. Ja, dus is het een, een, een oertalent, zeg je dan, hè? Ja, dat zeggen ze, ja, dat zeggen ze. <laughs> dat zeggen ze, ja, inderdaad, ja. ja, ja. ja. We, we hebben de burgemeester ondertussen ook gehoord en die zegt... Uh, nou, misschien wordt het wel de eerste Maastrichtse Formule 1-courier. Um, is, is dat een realistisch uh, scenario? Uh, laat ik zo zeggen, ik heb het allemaal meegemaakt. Uh, ook in Abu Dhabi ben ik mee geweest met hem. Als ik het zie qua talent en qua rijen, zeg ik uh, ja... Maar we moeten opboksen tegen heel veel uh, geldschieters in de wereld. Ja, ik denk dat dat een probleem wordt. Ja, en dan uh, nee, de, de, de, de kijk je natuurlijk ook naar die huldiging morgen naar uh, de echte jongens. Hè, waar hij uh, waar misschien aan mag ruik, uh, ruiken dus als testrijder. Morgen de ontknoping van de Formule 1. Ja. Hebben jullie een voorkeur? Vettel, Alonso? Uh, ik denk dat <coughs> uh, Robin wel uh, de dingen dingen van Vettel. Ja, en u? Ja, ik ben niet zo'n motorsport. <laughs> u vindt Helemaal het zelfs zei, niet eens toch? leuk? Wat, <laughs> U vindt het zelfs niet eens leuk? Nou, nee, nee, we vinden het niet zo leuk, nee, nee. Ja, nee. maar wel trots op de zoon? Ja, we zijn heel trots op de zoon natuurlijk. Maar u moet u voorstellen, wij, wij, wij kijken natuurlijk tweeledig iedere keer als hij moet rijden. We zijn ook van de andere kant bang tot er wat gebeurt, hè? Ja, blij dat hij de streep haalt. Ik, ik begrijp het, meneer, Vrij ja. meneer Vrijns. Nou, dat uh, hoeft u vandaag geen angst voor te hebben bij de huldiging. Nee, nee, nee. <laughs> Geniet ervan. Ja. Bert, Bert Vrijns, dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Het is negen minuten voor half acht. Slovenië leert de nadelen van het EU-lidmaatschap kennen. Na jaren van explosieve en economische groei... zit het land nu in een diepe crisis. Concurreren op de EU-markt blijkt moeilijk. Maar niet alle bedrijven hebben het zwaar. Kleine specialisten floreren juist onder de open grenzen. In de berg is eigenlijk een enorme toren uitgehakt. Het zijn grote, ronde ruimtes... We zijn in de wijnkelder van Puklevets and Friends, een wijnmaker in Slovenië. Micha Herga is hier de wijnmaker. Je kunt zien hoe de are gemaakt En die dingen zijn actually really fine. Er gaat een soort wasmachine klep open. Dan kun je je hoofd naar binnen steken en dan kijk je aan tegen een groot zwembad vol met fermenterende wijn. Dit is de one, hè? Eh? Ja, yeah, white. Yeah. De oogst is net van het land en hij rolt nu door de persen. Overal in het gebouw waar de druiven binnenkomen hangen camera's om de kwaliteit van de druiven te controleren. Het is dan net niet zo dat Herga erachteraan duikt als hij een rotte druif ziet, maar hij krijgt wel de neiging bijna. Herga is trots op zijn state-of-the-art technologie van de camera's bij de ingang om de druiven te controleren tot de enorme persen die hier in deze fabriekshal staan. En hij zegt, dat doen er niet veel in Slovenië ons na. Het is een vrij traditioneel land wat dat betreft. Er zijn hier ook in een land van 2 miljoen zo'n 5.000 wijnmakers. En van die hele groep zijn wij verreweg de meest geavanceerden. En dat legt ze ook geen windeieren. Deze wijnmakerij doet het extreem goed. De omzet gaat ieder jaar over de kop. Maar niet alles is allemaal high-tech. Een gedeelte van deze oude kelder is bewust oud gehouden. Enorme grote klassieke houten vaten... Herken zegt tot de jaren 70 was dit de standaard in Slovenië. Je ziet het nog steeds heel veel. En dit is waar de wijnen voor het archief worden gemaakt. Poeklevets moet het echt hebben van Europa. En 70 tot 80 procent van de wijnen die ze hier maken wordt geëxporteerd. Voornamelijk naar Nederland, Duitsland en Engeland. Het is echt nog maar een fractie die hier op de eigen markt wordt gedronken. Maakt dat een verschil? Not really, because Northern Europe has pretty much a similar taste as we. Nee, zegt hij een Slovene of een Nederlander. Het maakt niet zo heel erg veel uit. Die houden allemaal van een frisse, mooie wijn. Maar er zijn wel flinke verschillen als het gaat om het aan de markt brengen van zo'n wijn. Because Slovenia, for sure knows where Slovenia is. Niemand weet waar Slovenië ligt. En dat uh, is af en toe een nadeel. Maar aan de andere kant krijg je ook de gelegenheid om het uit te leggen en mensen een verhaal mee te geven dat ze langer bij blijft. Nichebedrijven zoals deze doen het eigenlijk heel goed in Slovenië. Het land zit in een enorme economische crisis. Het heeft bij de introductie van de euro in 2007 flink ingeboet aan concurrentiepositie. Slovenië werd een duur land. Maar opvallend genoeg zijn het juist de kleine nichebedrijven die het heel erg goed doen. Zoals deze wijnmaker, maar er is ook een porseleinfabriek, botenmakers... en zelfs een kleine fabrikant van luxe auto's. Allemaal gaan zij tegen de economische wind in juist heel erg vooruit. Wat is het geheim? Ik dat Slovenië nog steeds in een soort transitie is. De economische moeilijkheden versnellen eigenlijk, zegt deze wijnmaker, de overgang naar een modernere economie. Oudere bedrijven, bedrijven die staatssteun kregen, bedrijven die monopolisten op een markt waren, die hebben het nu heel erg zwaar. En in een wijnmakerij zie je het, maar je ziet het ook van autofabrikanten tot vliegtuigmakers. Is er is enorm veel ruimte voor innovatie. Jongere mensen zoals hij nemen het over, experimenteren met nieuwe manieren van wijn maken, en dat slaat heel erg aan. En I'm not afraid about the Slovenia in the future, because uh, we have a lot of these medium-sized companies, which for sure will be uh, successful in the future. Hij is absoluut niet pessimistisch over de toekomst van Slovenië. Die modernisering zet door. Dat zei onze correspondent Joost van Egmond, die de bijdrage maakte. 3 april 2009, Servië. In zijn woonplaats wordt Sivko Kosanovic doodgeschoten. Anderhalf jaar eerder was hij in Nederland uitgezet. Hij had hier asiel gevraagd omdat hij voor zijn leven vreesde. Maar het asielverzoek werd afgewezen. Huub Jaspers van Ar Argos aan der lijn. Goedemorgen, Huub. Want jullie hebben de zaak helemaal uitgeplozen. Waarom werd hij vermoord? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval heeft hij naar voren gebracht. toen hij naar Nederland kwam. dat hij bedreigd werd, um, mishandeld werd. een aantal keren aangevallen is. door een aantal mensen in zijn woonplaats. omdat hij de broer is van een man. die een belangrijke getuige was van het Joegoslavië-tribunaal. Daarom vluchtte hij. En, uh, maar Nederland zei, wij geloven wel dat je bent aangevallen, dat je bent mishandeld. He. Hij noemde hele concrete voorbeelden daarvoor. Dat trok de IND niet in twijfel. Alleen zei de IND, um, wij beschouwen dat als normale criminaliteit. En uh, zoals in elk land is er ook een Servië politie. Je moet daar maar naartoe om bescherming te zoeken. En dan heeft... keert hij dus terug. Ja. Ja. En dan wordt hij daar vermoord door een van de mannen die hem eerder dus ook al bedreigd hadden. En, en die man die ja. is veroordeeld en... En heeft de IND daarbij dan een enorme inschattingsfout gemaakt? Dat zeggen deskundigen aan wie wij het dossier hebben laten lezen. Die zeggen dat wel. Uh, onder andere professor Thomas Spijkerboer, die is hoogleraar aan migratierecht aan de VU. En die zegt dat de IND deze situatie verkeerd ingeschat heeft en een verkeerd besluit genomen heeft. Want het is echt uit te sluiten dat het een criminele moord was. Nou, dat is niet helemaal uit te sluiten, want uh, de moordenaar die is veroordeeld in Servië en die heeft voor de rechtbank eigenlijk gezwegen over zijn motieven. Um, dus ja, de, er zijn allerlei indirecte aanwijzingen die er heel sterk op lijken dat hij vermoord is vanwege die rol die zijn broer gespeeld heeft. Alleen weten we dat niet zeker. Ja. Maar nu zeggen deskundigen, die zeggen dus ook al weet je dat niet zeker... Ja. er waren hier zoveel aanwijzingen dat je daarover moest twijfelen... en in zo'n geval moet je iemand gewoon asiel verlenen. Ja, jullie leggen dat ook altijd voor aan, aan degene waar het over gaat, aan de IND in dit geval. Ja. Wat zegt de IND? Ja. De IND zegt, uh, wij hebben destijds een zorgvuldige afweging gemaakt... Ons besluit is getoetst door de rechter, hè, dat klopt ook, en ook door de Raad van State, ook dat klopt. Die hebben de IND in het gelijk gesteld. En ja, daarmee zegt de IND, ook nu dat zo afgelopen is, um, we hebben een goed besluit genomen. Ja, En de politiek, um, is die daar tevreden mee met deze reactie? Nou, wij hadden deze week onze aankondigingen, die, die promo ja. die op Radio in te draaien ja, is, die 40 gehoord. seconden. Die, die leiden meteen al ertoe dat er door de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer, hè, dat is dus kamerbreed, um, nu aan de minister al een reactie gevraagd heeft op onze uitzending. En ik heb begrepen dat de kans heel groot is dat daar volgende week al over gesproken wordt, hè, want dan is de begrotingsbehandeling justitie... In de Tweede Kamer. En dan zal dat aan de orde komen. Maar laten we eerst maar eventjes gaan luisteren naar alle feiten. Die zetten jullie op een rijtje vanaf kwart over twaalf. Ja. Hier te beluisteren op deze zender. Dankjewel, Huub. Huub Jaspers was dat van Argos. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u?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 Deel 3. Lady Chatterley's Lover. Vandaag verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant. Radio 1. Het NOS-journaal. In Cairo hebben honderden tegenstanders van president Morsi... de nacht doorgebracht op het Tagrierplein. Ze hebben zo'n 20 tenten neergezet. Kennelijk met de bedoeling om voorlopig op het plein te blijven. Gisteren demonstreerden duizenden mensen in de Egyptische hoofdstad. Ze eisen dat president Morsi de macht die hij eergisteren naar zich toetrok, weer afstaat. Morsi regelde toen dat geen van zijn besluiten kan worden voorgelegd aan een rechter. De twee grootste pensioenbeleggers van Nederland, APG en PGGM, pleiten voor de oprichting van een nationale hypotheekbank. Die zou door de overheid moeten worden gesteund. In Nederland staat voor ongeveer 650 miljard euro uit aan hypotheken. Ongeveer de helft daarvan is Nederlands spaargeld. De rest moeten banken in het buitenland aantrekken... maar dat is door de crisis steeds moeilijker. En de Amerikaanse acteur Larry Hackman is overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend... door zijn rol van J.R. Ewing in de populaire tv-serie Dallas. Van 1978 tot 1991 speelde hij de rol... van de gewetenloze Texaanse miljonair. Larry Hackman was 81 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend komt op veel plaatsen dichte mist voor, die hindelijk is voor het verkeer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt soms wat regen. En gedurende de dag trekt dit gebied met bewolking en regen langzaam naar het noorden, waardoor geleidelijk de mist verdwijnt. In het uiterste noorden is de zon vandaag ook nog even te zien. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het vanmiddag zo'n 8 graden. Vanavond en vannacht trekt de wind flink aan en draait daarbij naar het zuiden. Aan zee wordt de wind hard, windkracht 7. En het is overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. Morgen overdag neemt de wind verder toe in kracht. Boven land waait het dan krachtig tot hard. En aan zee is er kans op zuidwester storm, windkracht 9. Ook is er kans op zware windstoten. Het is wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden valt soms wat regen. Het wordt ongeveer 11 graden.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. De top van de VVD die legt vandaag verantwoording af aan de leden... over het regeerakkoord. Het waren roerige weken. Met een snel onderhandeld akkoord, een opstand in de partij... over de zorgpremie en toen weer een aangepast akkoord. En nu is in VVD-kringen de vraag gerezen... moeten leden geen inspraak krijgen als er nieuwe kabinetten worden gevormd? Eerst stemmen over een regeerakkoord partijdemocratie. Het gaat allemaal besproken worden straks in Den Bosch op een congres. Wilma Borgman gaat naar dat congres. Wilma, uh, we beginnen eventjes met minister Schippers, nummer twee van de VVD. Ja. Ja. Het AD uh, heeft vandaag een reconstructie over hoe het allemaal is uh, gekomen en daarin staat dat minister Schippers dreigde met opstappen. Uh, komt dat als een verrassing voor jou? Nou, ik ken dit specifieke verhaal niet, Bert, dus ik weet niet of het klopt. Maar uh, wat ik wel weet is dat uh, minister Schippers van Volksgezondheid ontzettend boos was uh, over die zorgpremie. Uh, zij zou me in ieder geval niet bedacht hebben. Um, dat is inhoudelijk, om inhoudelijke redenen is dat ook heel begrijpelijk, want die zorgpremieplannen die deden toch afbreuk aan haar beleid, waar zij al jaren mee bezig is, uh, bijvoorbeeld het uh, bewustmaken bij mensen van uh, de kosten in de zorg. Dus dit bericht past wel bij wat wij al wisten. Ja, eh, opmerkelijk uh, inderdaad. Wel. Nou goed, dat is de reconstructie. Vandaag uh, gaat het congres het ook hebben over de inspraak van de leden bij een uh, regeerakkoord. Heeft het enige kans van slagen? Nou, dat hangt er een beetje van af. Uh, hangt van de sfeer af, zou ik zeggen, hoor, op het congres. Um, um, het is lastig in te schatten of dit, dit, dit specifieke voorstel. Er zijn er een paar, hè. Kijk, het belangrijkste onderwerp is volgens mij uh, op het congres... De, de onrust van de afgelopen weken. Het gaat natuurlijk inhoudelijk over het regeerakkoord. Uh, over de vraag bijvoorbeeld of dat echt zo goed is voor het land... als uh, de partijtop zegt. Het gaat over de manier waarop de eerste versie van het regeerakkoord... is goedgekeurd uh, door de Kamerfractie. Uh, het gaat natuurlijk ook over de manier waarop de partij... ...tijdtop is omgegaan... Die uh, we gezegd niet is omgegaan met de onrust. Uh, dat de top zo lang onzichtbaar was, stil bleef. En er ligt inderdaad een aantal moties. Waaronder eentje die vraagt om, uh, net zoals bij de PvdA is geregeld, eigenlijk, om ook bij de VVD in de statuten op te nemen. dat um, VVD-leden hun goedkeuring moeten verlenen aan een onderhandelingsresultaat voordat de partij in een kabinet mag stappen. Maar nou goed, daar gaan ze dan over spreken. Ja, het is die... een heel kritische motie trouwens. Ik denk dat, um, ik denk dat die motie, het hangt van de van de sfeer van het congres af, ik denk dat ja. meer kans van slagen. Een, motie heeft van de afdeling Utrecht en die is veel vriendelijker van Toon. Um, en die motie vraagt om een voorstel van het hoofdbestuur om de leden te betrekken bij communicatie over het regeerakkoord. Nou ja, de, daar kan het VVD-bestuur ja, positiever tegenover zijn. Ja. Maar eventjes nog ook over de manier waarop het in die fractie um, ja. m, uiteindelijk is behandeld. Uh, het gaat natuurlijk ook over de positie van, uh, van Rutte en hoe hij het allemaal gedaan heeft. Maar dan staat ja. er ook in het AD dat hij ook gewoon onder andere diezelfde minister Schippers bijna geen gelegenheid heeft gegeven om inspraken daarop te plegen tijdens de in die fractie gaat het tenslotte over. Zal ja. dat ook nog een rol spelen? Ja, ik weet het niet. Misschien in de zijlijn. Kijk, wat, wat daar gebeurd is volgens de verhalen die ik heb gehoord... Uh, is dat uh, de fractieleden keurig op rij hun beurt afwachten om hun zegje te doen over het regeerakkoord. En dat Edith Schippers per ongeluk of toevallig bij het laatste clubje mensen hoorde dat hun zegje mocht doen. Uh, en daardoor niet de tijd kreeg die ze zich had voorgenomen. Want Rutte, Wantblok moesten weer naar de onderhandelaars. Uh, ik, of dat nou een rol gaat spelen, dat weet ik niet. Het, misschien uh, helpt het mensen niet bepaald om alles wat er gebeurt. Gebeurt is te vergeven. Nee, goed. Uh, en dan hebben we nog een andere kwestie. Dat is de kwestie JOVD. Die willen ja. ook het een en ander gaan zeggen op het congres. Hebben van de premier toestemming gekregen om iets te zeggen, maar de partijleiding denkt daar weer anders over. Ondertussen bemoeien de Corriveeën zich ermee. Wijsglas, ja. Wiegel en dergelijke. Wat denk je? Gaan die vandaag iets zeggen op het congres, de JOVD? Uh, hoe dan ook. Uh, kijk, het partijbureau zegt dat de JOVD tijdens het congres gewoon zijn zegje kan doen in de zaal. Niet uh, met een speech vanaf het podium, maar gewoon net als alle anderen met een microfoon vanuit de zaal. Want die microfoons hier staan daar voor alle leden. En dus ook voor de JOVD. Uh, dus we zullen ze horen, hoe dan ook. Maar ja... Stel dat de JOVD geen genoegen neemt met een plekje vanuit de zaal. Uh, stel dat ze het in de zaal op, de, op een botsing laten aankomen met de partijbestuur. Ja, dan wordt het toch een heel pijnlijke toestand. Nog pijnlijker dan het al was, want er is heel veel boosheid over dat spreekverbod. Mensen zeggen dat het tegen alle liberale principes in is om mensen hun zegje niet te laten doen. Dus er zal heel veel afhangen van de vaardigheden van de partijtop. En het gaat niet alleen om het afnemen van de mogelijkheid om iets te zeggen. Maar het gaat ook om de manier waarop kortals met Rutte is omgegaan. Want inderdaad, daar is ook Korthals meer... Kortals is de voorzitter, van de is de dat de EOVD niet mag spreken. Maar ja, daarmee zette hij de partijleider ook wel een beetje uh, in zijn hemd. Want die had uh, in Zoetermeer op een bijeenkomst vorige week... nou juist gezegd dat het heel goed en heel logisch was dat de EOVD wel sprak. Dus dat, dat beeld er daarover, daar maken mensen zich ook zorgen over. En Rutte moet aan het slot van de dag uh, nog een keertje opnieuw door het stof? Vorige week in Zoetermeer... Um, was hij een beetje snel door de sorryfase heen. Ik denk voor de aanwezigen een tikje te snel. Want hij begon gauw alweer allemaal grapjes te maken... en ook te zeggen dat er een streep moest worden gezet over, onder al het gedoe. Ik heb jullie steun nodig, zei Rutte vorige week. Ik heb geen speech gezien, maar ik um, uh, zou me gezien de stemming... in de achterbank goed kunnen voorstellen... dat hij die sorry-fase vandaag een tikje langer laat duren. Wilma, ik vind dat je dat prachtig hebt verwoord. Ja, mag je nog snel even iets door anders door zeggen, Bert? Fase. Je mag nog één ding zeggen. Je ja, wil je zeggen? want um, ik wilde eigenlijk zeggen dat niet alleen Rutte... het zwaar te verduren... Maar dat ook vooral de partijvoorzitter toch als een soort bliksemafleider gaat fungeren, die gaat een hele moeilijke dag uh, tegemoet. Want Rutte, uh, je kan heel veel kritiek op hem hebben, er is van onder de leden ook veel kritiek op hem, maar hij blijft after all wel de man die de partij naar de 41 zetels heeft geleid. En uh, daarom denk ik dat vooral partijvoorzitter, kort als een uh, moeilijke dag tegemoet gaat, uh, die is zijn goodwill in de partij wel aan het kwijtraken denk ik. Dat wilde ik toch nog maar even zeggen. Dat heb je gezegd en we horen meer van jou van uh, dat congres... die bijeenkomst later vandaag hier op Radio 1. Tijd voor het voetbal om tien minuten over half acht. Het gaat niet goed met NAC uit Breda in de Eredivisie. Ze hebben een nieuwe coach, Koudelje... en die heeft er geen verandering in kunnen brengen. Hij verloor zijn eerste wedstrijd met 3-0 van ADO. En dat gebeurde in eigen huis. Dat is pijnlijk. Frank Snoeks in gesprek met Koudelje. Het was dan een moeilijke taak uh, trainer te worden van NAC. Het is alleen wel moeilijker geworden vanavond, denk ik... Als je kijkt naar de uitslag misschien wel, maar als je kijkt naar het spel, misschien niet. Ik vond ja, dat wij helemaal goed gespeeld tot, tot goal tegen. U zegt eigenlijk, het eerste doelpunt heeft, heeft deze avond verpest voor jullie. Dat klopt, ja. ja het is, het is, het is, u zit wel in een periode met de club dat je met goed posities alleen niet tevreden kunt zijn. En dan moeten punten worden gehaald. Dat klopt. Ben ik helemaal eens met jullie. Alleen ja, we hebben nog vier wedstrijden tot, tot, tot, ja, tot januari. Dus we moeten proberen gewoon kijken in wedstrijd per wedstrijd. Dan hoop je volgende wedstrijd gewoon drie punten te pakken. Wat punten halen zo nog tot, tot de kerst en dan heeft u een periode, een aantal weken, om met dat ploeg te werken? Dat klopt gewoon. Ik denk dat het nak moet moet worden. Dat betekent dat het aanvallingsspelen moet aanvallingsspel terugbrengen. Dat kost een beetje tijd, dat klopt. Dan kan je niet op korte termijn alles bereiken. Dus... Dus we hebben nog veel wedstrijden, dus moeten we proberen gewoon op, de, op die manier voetbal Als je tot goal tegen, dan, dan, dan ziet het goed uit. Nak moet weer nak worden. U weet nog hoe dat is, hè? Dat klopt. Uh, zeker met name thuiswedstrijden moeten we gewoon dominant zijn. Met veel uh, passie, met goede inzet, goede beleving. Uh, vooruit voetbal en vooruit verdedigen. dan krijg je ook publiek achterin. Dat betekent dat... Uh, dat uh, nak moet nak worden. Cordelia uit Bosnië. Voetbalde van 97 tot 2005 voor NAC. En nu dus teruggekeerd als coach. Vanavond zijn er overigens nog vier wedstrijden in de, in de Eredivisie. NAC tegen NEC, moet ik natuurlijk zeggen. Tegen Utrecht. RKC tegen Groningen. VVV Heerenveen. En Willem II tegen Heracles. <middels> Straks staan we stil bij de dood van Larry Hackman, JR uit de serie Dallas. Doen we met liefhebber Willem Post... De verkeersinformatie. In het hele land is het mistig... met uitzondering van Zuid-Limburg. En die mist die lost maar heel langzaam op. Op de A16 van Breda richting Rotterdam is de verbindingsweg naar de A20... ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein afgesloten. En op de A50 van Osten naar Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer... is de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch afgesloten. En van en naar Den Haag-Hollandspoor is er geen treinverkeer op last van de politie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het moet voor Egyptenaren een déjà vu zijn. Opnieuw staat het Taghiërplein in Cairo vol. En opnieuw is het protest gericht tegen de president. Alleen deze keer is het de onlangs gekozen president Morsi. Arabist. Petra Sine was eind jaren 90 diplomaat in Cairo... en schreef het boek Een ander Arabisch geluid... of Het andere Arabische geluid. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit het andere Arabische geluid... Nou, het is dus in elk geval het andere Arabische geluid van uh, de mensen in de straat. Uh, waar ik een déjà vu in heb, is uh, dat ik denk aan de woorden... van een van de belangrijke uh, spelers in de revolutie, Wael Runeim. Uh, iemand die bij Google werkte, maar die ook uh, echt uh, bijdroeg... aan de Facebook-website uh, die nou, mensen de straat opkreeg. En die zei toen van... we zullen zien dat de mensen meer macht hebben dan de mensen met macht. En dat zie je nu ook, dat uiteindelijk... Morsi, de president, besluit iets. Maar de mensen zijn het er niet mee eens en gaan de straat op. Maar de man, de man met macht wil nog meer macht, want daar gaat het eigenlijk over. Ja, het is ongelooflijk. Hij, uh, hij, hij gedraagt zich een beetje als... Uh, men, heeft, men, men heeft hem vergeleken weer met een vare oma. Ik vind het eigenlijk een soort vader die maar even gaat beslissen... voor de rest van zijn gezin. dat hij echt heel goed weet... wat goed is voor iedereen en niemand mag hem tegenspreken. Ja, maar dat gebeurt ondertussen wel. Maar dat zijn niet meer alle mensen van destijds die hem nu tegenspreken. Want zijn eigen broederschap staat natuurlijk achter hem. Ja, zeker. En wat je ziet, uh, we moeten het ook eigenlijk in de regionale perspectief zien. Ik denk dat hij zich enorm gesterkt voelt door uh, dat hij een belangrijke rol heeft kunnen spelen. Morsi, bij het uh, tot stand komen van de staak te vuren tussen Hamas en Israël. En daar zie ik ook iets wat we al eerder hebben gezien onder Mubarak. Dat zolang Mubarak uh, de vrede met Israël in stand hield, keken de Verenigde Staten en de Europese Unie toch een beetje de andere kant uit als het binnen Egypte niet zo heel goed ging. Ja, wat op dit moment hem op de vingers tikken... twee dagen nadat ze uh, dat akkoord of dat staakt het vuur hebben bereikt, is natuurlijk een beetje raar. Ja, en hij lijkt een beetje ook dezelfde rol te spelen... die Mubarak ook speelde. Hij, uh, zijn moslimbroederschap... Hè, en dat is een groot deel uh, uh, van de Egyptische bevolking... Uh, vindt dat een, uh, een goede organisatie. Maar er is ook een deel van de Egyptische bevolking... en dat zijn niet de mensen die, uh, die wij leuk vinden. Die zijn nog strenger islamitisch. De zogenaamde salafisten. En daar is Morsi eigenlijk bang voor. En hij gebruikt hen eigenlijk als dreigmiddel naar ons, het Westen. Van als je mij niet steunt, dan krijg je... een. Echt extremistische islamende macht. En dat willen jullie eigenlijk niet. Maar dat en dat, dat gebruikte precies, Mubarak ook altijd, ja, precies, dat, dat argument. Nou ja, dat is wat, wat ik inderdaad wou zeggen. Dat is precies wat Mubarak ook altijd uh, zei. Dus wat dat betreft is het volk te weinig mee opgeschoten. Um, ja, en tegelijkertijd zie je toch, toch, want we zien dan alleen de beelden uh, uit Tahrir, maar er waren gisteren uh, in acht steden demonstraties. En je ziet ook dat de mondigheid van de Egyptenaren, en dat is het enige lichtpuntje hoor, dat ik op dit moment zie dat mensen zelf het gevoel hebben van ja, maar wij zijn burgers van dit land en wij eisen het recht op om gehoord te worden en om een, een president die moet niet zich met Hamas bezighouden, maar met het feit dat er bijvoorbeeld in Asyut een stad in het midden van Egypte is, vorige week een afschuwelijk treinongeluk geweest, waar kinderen bij zijn omgekomen. En ja, de mensen in Asyut stonden gisteren ook op de pleinen en straat... en zijn heel boos op hem. En dat is eigenlijk zijn natuurlijke achterban. Ja, maar hoe sterk zit hij dan in het zadel? Oftewel, kan hij dit weerstaan? Of heeft het volk een dusdanige stem en kracht... dat ze hem wel kunnen bijsturen of misschien zelfs kunnen wegsturen? Nou, ik, ik hoop heel eerlijk gezegd voor Egypte dat het bijsturen wordt. Uh, kijk, het is niet een man waar ik zo op zou hebben gestemd... maar daar gaat het niet over. Maar hij is, uh, als er nu weer... Uh, ...een omslag zou komen, krijg je nog meer instabiliteit. En ik hoop eigenlijk dat hij op een of andere manier een bestuurder wordt, een politicus. En ja, het, het vervelende van een moslimboederschap of het goede voor hen is... ...dat ze wel een hele goede verkiezingsmachine zijn. Dus de volgende verkiezingen gaan ze weer winnen. Maar ze zijn helemaal nog niet in staat om dat land te besturen. En als je kijkt naar de economische situatie, meer dan 40 miljoen van de mensen... He, van de 90 miljoen leeft onder de armoedegrens. Uh, er is net een deal afgesloten met uh, het internationaal monetair fonds. 4,8 miljard dollar lening. Maar daar moeten enorme strenge economische bezuinigingen of maatregelen voor komen. Dus het wordt de komende maanden heel onrustig. Dus ja, het, het, het volk heeft behoefte aan een, een leider die wel democratischer is dan deze president. Nou, wat, wat zou hij moeten doen om de geest weer terug in de fles te krijgen? Uh, nou, Hij moet uh, ervoor zorgen dat die uh, grondwettelijke verklaring... Uh, die hij nu zelf heeft afgekondigd... dat hij die niet gebruikt om dictator te worden. Maar daadwerkelijk zo snel mogelijk een uh, nieuwe grondwet komen. En dan komen de parlementsverkiezingen. En hij heeft gezegd, dit is echt alleen maar tijdelijk... Maar ja, ik, ik, ik, ik, ben niet, ik geloof het er niet meer helemaal in. Maar misschien dat er zijn nog een paar mensen in Egypte die hem daar wel in geloven. Dat het inderdaad, uh, dat hij straks bereid is om de macht weer wat af te staan. Ja, maar Die Hoe grondwet, die, grondwet uh, die in de maak is, daar trekken ook steeds meer mensen die daaraan werkten, zich terug. Dus dat wordt ook een steeds kleiner clubje, wat daarmee bezig is. Ja, ik, uh, en, en, en, en dat baart ook enorm veel zorgen. Ik ben uh, deze dagen op uh, pad, op een soort van lezingentour... met een. Egyptische dame die Basma Husseini heet. En zij is directeur van een grote culturele organisatie. Hier in Nederland is ze op dit moment. En zij vergeleek het gisteren met dat Egypte door hele heftige barensweeën gaat een bloedige ge geboorteproces. En ze zegt, of we de baby leuk vinden, dat weten we nog niet precies. Nee, maar goed, van baby's weet je dat ze na een paar dagen leuker zijn... dan wanneer ze net geboren zijn, hè? Ja, dat is waar. Dat is geen ja. soort wijsheid te <laughs> zijn. Heeft u enig idee van hoe het nu, uh, nu verder gaat in die zin? Uh, mag je het vergelijken met de vorige keer? Want toen kwamen elke keer, nou ja, elke vrijdag... was een soort opleving in het, uh, in het verzet. Gaan we nu ook weer zoiets uh, meemaken? Nou, waar ik uh, mij zorgen over maak, is dat uh, Morsi die heeft die grondwettelijke verklaring van de afgelopen week afgekondigd om de rechterlijke macht uh, van, uit, uit het Mubarak-tijdperk eigenlijk te ontmantelen. Hij heeft ook gezegd: van nou, we gaan de rechtszaken tegen Mubarak opnieuw beginnen. Want de mensen moeten gestraft worden die uh, de revolutionairen hebben uh, gedood. Maar wat echt moet gebeuren, hervorming van bijvoorbeeld het politieapparaat... Het, het leger, dat gebeurt op dit moment niet. Dus ik vrees dat we de komende maanden vaker dit soort chaotische momenten hebben... waarvan eigenlijk niemand precies kan voorspellen hoe het de volgende dag eruit ziet. Dan vrees ik, maar het was een prettig gesprek en zo bedoel ik het niet. Dat wij nog ja. vaker met elkaar zullen praten. Mevrouw ja. Siene, dank u wel. Graag gedaan. Het is tien minuten voor acht. Hij werd bekend als de oliebaron G.R. Ewing in de televisieserie Dallas. Acteur Larry Hackman is vannacht op 81-jarige leeftijd in Dallas overleden. Who Shot G.R. is nog altijd de op één na best bekeken aflevering in de geschiedenis van de televisie. Who's Ja, Willem Post aan de lijn, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. Willem, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij twitterde vanochtend al van. <laughs> <Ja>. <laughs> dat uh, Dallas was de greatest show on earth. Wat was er zo goed aan de serie en wat ja. was er zo goed aan JR? Ja, weet je, hij had een naamsbekendheid opgebouwd. Die uh, je wel kunt vergelijken met de Beatles en met Disney. Hè? Over de hele wereld was dit de grootste show. In meer dan 90 landen uitgezonden, zo rond uh, 1980. Ja, kijk, en als je de politiek in Amerika bestudeert. denk maar aan het uh, Reagan-presidentschap, en later Bush. Ja, dan praat je over Texas, Californië. En toch een beetje de Wild West, dat oude Amerika. En dan, dan stuit je dus op deze GR... die daar, die daar wel echt symbool voor stond met cowboyhoed... en die hele cocktail van, uh, ja, van, van geld, van olie, van macht, van vrouwen. Ja. Nee, een, een macho man, een, een cowboy, uh, was hij dat echt? Nou, weet je, dat is interessant als je toch wat verder kijkt uh, in zijn leven. Uh, hij stond inderdaad dus symbool voor dat wat ouderwetse macho-Amerika. Maar Later in zijn leven... Met de laatste jaren eh, ontpopte hij zich tot een progressief. Die ook tekeer ging tegen president Bush. bij de Irak-invasie. Ook zei eh, Bush leidt ons land naar het fascisme. Nou, dat zijn wel pittige uitspraken, natuurlijk. En, eh, en ook een, een, een, een milieufanaat. Hij leidde zelf een zeer ongezond leven. dronk zo'n vier flessen champagne op de set, dat is wel bekend. Hij was echt alcoholverslaafd, maar. En, en, en at ook heel slecht. Nou, hij is uh, vegetariër geworden. En waarschuwde voor alle slechte kanten, kanten van het leven. Leefde in een milieuvriendelijke villa. Wat nu wel een soort van museum gaat worden in Californië. Dus zo kan het verkeer in het leven. ja, en was eigenlijk uh, in alles het tegenovergestelde van wat hij in de serie speelde. Ja, maar dan vooral op latere leeftijd. Ja. En het aardige is, ik kun je zeggen: nou ja, goed, dat was destijds Dellis. Maar ja, de serie was aan een comeback bezig. En er is een heel seizoen aan opnamen al gemaakt. Met ook. GR er weer in, als nu dan de oude baas, zeg maar. En eigenlijk deze week, deze maand, zou op DVD weer de nieuwe serie uitkomen. En zelfs al wat opnamen voor een tweede seizoen. Dus GR, ja, hij blijft, uh, hij blijft toch voortleven. Ja, alleen is hij deze keer echt dood. Uh, want iedereen heeft natuurlijk iets van, goh, de vorige keer in de serie, dat, dat kwam wel heel realistisch binnen, hè? was destijds iets wat, uh, wat laat dat maar aan, aan, aan de scenario's schrijven van Hollywood over dat werd oeverloos lang uitgerekt. Hè? Hoe zit dat nou precies met die moord? En... Ja, en, en, en Hackman kreeg zo'n beroemdheid... dat hij uh, ook een zeer vet contract, uh, mede ook door dit hele gebeuren, uh, eruit sleepte. Hij werd uh, prizant rijk, waar hij eerst zo onderbetaald werd, vond hij zelf ook. Dus ja, de, de rijkdom van de Oliman, dat is ook echt naar hem toegevloeid... Uh, na zijn, zijn acteercarrière. Ja. Uh, trouwens, want wij zaten hier op de redactie ook te praten van... Um, wie leeft er eigenlijk nog van, uh, van Dallas? Ja... Nou, weet je, de, de, de, de, als je nu kijkt naar de set van, uh, van, van de, de tweede serie, zeg maar. Ja, dan kom je vrijwel niemand meer tegen. Mensen in wat kleine rollen. Maar het is eigenlijk een hele andere Dallas. En de enige die de authenticiteit aan, uh, aan geeft. Ja, dat is nu juist degene die overleden is. vlak voordat het allemaal weer bekeken wordt door een groot publiek. Dus een ander Dallas, maar toch met GR er nog steeds in. Ja. Heb jij eigenlijk enige verklaring voor waarom het zo'n succes is geworden? Ja, ik denk wel. Kijk, uh, als we even vanuit Europees perspectief kijken. Het is het Amerika wat ver van ons afstaat. Het Amerika van het Wilde Westen. Van, de, van nou ja, de, toch ook steden als Dallas en Houston. Hè, dat oliegeld allemaal. En ja, die hele cocktail van, van, van geld, macht, vrouwen. Dat puissant rijke. Hè, het, het geld lijkt daar wel uit de kraan te stromen. En ja. er is weer een hele. ...revival hè, van de olieindustrie in, in, in Texas en in omgeving. En misschien ook wel een beetje die mannen met die rare witte hoek... ...hoe op, eh, waarvan <lacht> wij denken, wat zijn dat voor een types Ja, GR heeft zelf ook wel eens gezegd... ...ja, de, de rest van toen nog in die tijd van, van de macho GR... Uh, uh, uh, ...ja, dat, de rest van de wereld is toch een beetje eigenaardig... ...want waar ik ook kom, ja... Uh, ik ben de enige met een cowboyhoed op, want dat was natuurlijk toch zijn grote symbool, die witte hoed. En dat knappe gezicht eronder, dat was een knappe man. Ja. Hè, een zoon van een, van een dame die ook op uh, de, de set heel veel scoorde met enorme populariteitscijfers. Dus Kijk. glamour en glitter, maar uh, toch een bijzondere wending in zijn leven met uh, ja, de milieufriek die hij de laatste jaren hij was. Hij sloot langer uh, uh, anders af dan hij was. Zullen we gewoon Kijk. nog even van hem genieten? Ja. Raar. Kom op Willem. Uh, ja. J.R.? Heb je with him? Ik did. Thank you. What was dat? Oh, uh, just a man over some oil. Anything I know about? You will, Daddy. Not too long now. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier schept u... De reconstructie van een politieke moordzaak. Onder die kop kijkt het Algemeen Dagblad terug op de omstreden zorgplannen van het kabinet Rutte II. Volgens de krant kwam premier Rutte vlak voor de VVD Groen Licht gaf voor het regeerakkoord frontaal in botsing met zorgminister Edith Schippers. Maar liefst twee keer zou Schippers gedreigd hebben met haar vertrek. En toen ze dat deed tijdens de laatste fractievergadering voor de presentatie van het regeerakkoord, heeft Rutte haar de mond gesnoerd. Gevolg diepe wonden in de top van de VVD. De Volkskrant richt de schijnwerper op een ander lid van het kabinet... staatssecretaris Kover Daas van Landbouw. Uitgebreid kijkt de krant terug op zijn werk als gedeputeerde... voor de PvdA in Gelderland. En zo blijft een kwestie over zijn woonadres Verdaas achtervolgen. Kritische Gelderse politici vertellen in de Volkskrant... dat Verdaas als gedeputeerde stiekem buiten de provincie bleef wonen. En dat is tegen de regels. Terwijl de kersverse staatssecretaris officieel in Nijmegen woonde... declareerde hij in een paar jaar tijd 734 ritjes van of naar Zwolle... en dat allemaal in de dienstauto met chauffeur. Dat zegt de fractievoorzitter van de Gelderse PVV covid zelf wil niet op de kwestie reageren. In de volksland ook aandacht voor de GGZ Rivierduinen. Naar nu blijkt, heeft een week nadat Tristan van der Vee een bloedpad aanrichtte... in Alphen aan de Rijn, nog een tweede patiënt van Rivierduinen een moord gepleegd. Het gaat om een 36-jarige man uit Soetermier... die de keel van zijn moeder doorsneed... en dat terwijl zijn moeder de GGZ herhaaldelijk had gewaarschuwd... dat het mis zou gaan. Even een blik werpen op de snelweg om te kijken of het slim is om de weg op te gaan. Het kan al voor een paar weken, schrijft de Telegraaf. Verkeersinformatiedienst heeft op de drukste verkeersknelpunten van Nederland camera's opgehangen. Livebeelden van die punten kunnen automobilisten op hun mobieltje bekijken. En zo krijg je snelwegtelevisie, televisie, zegt de VID. Heel handig als je wil weten of je in de file terechtkomt. Ruim 24.000 euro heeft een man uit Breda betaald... voor een fles cognac uit 1789. Hij heeft wereldwijd de grootste verzameling oude dranken. Staat in het AD. Ruim 5.000 flessen cognac, whisky, port en madeira heeft hij inmiddels. Eigenlijk heeft de man zijn collectie te koop staan... omdat hij kleiner wil gaan wonen. Maar er was het als een status verplicht om ook deze fles te kopen. En beschuit met muisjes op de voorpagina van de Telegraaf. Want we zien een baby, kleine Nina, in het Zeeuwse dorpje Turkije. En het is voorpagina nieuws, omdat met de, de komst van de baby het inwoneraantal is gestegen. En het is weer tijd voor de kortste radioquiz ter wereld. Kandidaat Janine Abrin van Vroege Vogels mag raden wat dit voor een geluid is: een Kik kikker? Nee, nee. nee mus. Een fout. Het is ook geen doorgedraaide topkok. Het is, het is een vogel. En ook een oud-Hollands gerecht. Vroege Vogels komt deze week met het ultieme recept. En verder boombasten, Wolfvarkens, het Kotelsebos en Amsterdamse eiburgers. had hadden nooit mogen liggen. Punt. Liggen, liggen, liggen. Dat is een typisch <laughs> afstandsprobleem. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. De Volkskrant presenteert verboden boeken. De twintig beste boeken die u niet mocht lezen. Deel 3. Lady Chatterley's Lover. Vandaag verkrijgbaar met de bon uit de Volkskrant. Vanavond in Debat op 2. De moord op Marianne Vaatstra lijkt opgelost. DNA-onderzoek gaf de doorslag. Moet daarom iedereen zijn DNA afgeven voor een landelijke databank? En wat zijn daar de gevaren van?